met het De wijze waarop de media misstanden in de PVV onderzoeken... heeft trekken van een ordinaire heksenjacht. Dat staat in een sms van PVV-leider Wilders aan de media. Wilders stelt dat die zaken waarbij PVV'ers in de fout zijn gegaan... zal blijven aanpakken, maar hij wil niet meer op ieder incident reageren. Wilders sms is een reactie op nieuwe ophef... rond de Kamerleden Brinkman en Lucasse. Zo bleek gisteren dat Brinkman zich in 2001 had onttrokken aan een alcoholcontrole. De PVV-leider wil dat de rust in de fractie terugkeert... en zegt dat hij voorlopig niet zal reageren op wat hij noemt het gewroed van de media. In de steenkolenmijn in Nieuw-Zeeland, waar 29 mijnwerkers zijn omgekomen... is opnieuw een ontploffing geweest. Dat gebeurde vijf minuten voordat reddingswerkers er een minuut stilte zouden houden. De mijn in Greymouth werd een week geleden getroffen door een grote gasexplosie... waarna de 29 mijnwerkers werden vermist. Twee dagen geleden volgde een tweede klap... De politie gaf daarna de hoop op dat de kompels nog levend gevonden zouden worden. 1 op de honderd mensen sterft door meeroken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat berekend. Volgens de onderzoekers is het de eerste keer dat de gevolgen van onvrijwillig meeroken zo uitgebreid zijn bestudeerd. Jaarlijks vallen wereldwijd 600.000 meerookdoden. Meer dan een kwart daarvan is kind, zeggen de onderzoekers. Ook vandaag bezorgen medewerkers van TNT geen post. Ze zijn bezig met een 48-uur staking omdat TNT 3100 mensen gedwongen wil ontslaan. Ook gisteren werd er geen post bezorgd. Bij de Apfacabel FNV en de Bond voor Postpersoneel meldden zich gisteren via internet bijna 5000 mensen die het werk hadden neergelegd. In Vught is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het dorp wordt al anderhalve maand geteisterd door autobranden. De teller staat nu op 17. Het weer in het noorden, winterse buien, later vooral in de kustgebieden. Het wordt 2 of 3 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en een middagtemperatuur van net boven het vriespunt. Dit was Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Who loves you, sweetheart, and tell me who thinks of you a million times a day, and who's blue and lonely, honey? Yes is who. So hard, my dear, to show that you. De pakjes, Polka, hop, valde Op Hop, de de bakjes Polka, pakjes Huffen. overal. je ook mee zien, wat is dit en wat is dat? Huffen. Dit lijkt wel een dat. Het is denk ik een surprise. Ik moet van de peper niezen. <sleuk> hop, de -lij. de bakjes Polka, de pakjes, Polka, hop, valde Hop, -val de bakjes de de Polka, pakjes overal. En ze zien. Did he doom dum, di doom dum, di -di dum, di -di -dum, di -di -dum.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 Ze nu blij is doet gewoon troef is en ze bij mij is als ze zwijgt. Dan luister ik naar wat ze met haar roept ze.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 Break out the booze